Dit is het wonderlijke verhaal van Pinocchio. Lang geleden leefde er in Italië een oude Timmerman die, net als alle Italianen, dol op zingen was. Op een dag was hij wat aan het klutsen aan een gammel tafeltje toen er plotseling iets merkwaardigs gebeurde. Mm, mm, mm, mm, wat is dit, een krakke tafeltje. Nou die op ze nieuwe poten hebben. Eens dus even zoeken naar een stevig stuk hout. Mm, ja, dat is niks. Hé, hey, wat hebben we hier voor een balk? Dat lijkt wel waaibomenhout. Nee, kruipelhout. Oh ja, dat past wel bij zo'n kleupeltafeltje. Nou, ik zal eerst maar een beetje glas <lacht> eh, even, even wat, wat, wat is dat? Er ah, lacht iemand. Hoe kan dat? Ja, ik ben niet toch helemaal alleen in de werkplaats. Uh, uh, zeker verbeelding. Je <lacht> kieel het stuk houdt dat tegen me praat. Hoe bestaat het? Ik heb wel eens van een huilenbalk gehoord, maar een balk die ook kan praten, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, wat zal ik ermee doen? Eigenlijk zonde om daar een tafelpoot van te maken. Maar eh, ik maak er een pop van. <lacht> een echte pratende pop. Ja, dat doe ik. <lacht> En zo kwam Pinocchio op de wereld. Eerst sneed de timmerman een houten kop met ronde ogen en een brutale neus. Daarna maakte hij de mond. Maar die was nog niet eens helemaal af. Of hij stak al een tong tegen hem uit. Ai, ai, ai, ai. jij wordt een echte deugniet. <lacht> Daarom noem ik jou maar Pinocchio. Ja, dat is een naam die bij je past. Nauwelijks had hij dit gezegd of Pinocchio griste de pijp uit de timmerman's mond en nam zelf een paar trekken. Toen de pop helemaal klaar was, zette de oude timmerman hem op de grond. Hey, zo, jongen, dan gaan we jou eens leren lopen. Zo, stap, stap, stap. Prima, dat gaat goed. Natuurlijk gaat het goed. Ik kan vlugger lopen dan jij, vader. Zeg eens even, een beetje meer eerbied, jochie. Pak maar dan, als je kan. Pak me dan als je kan. Uh, loop nou niet weg, hé, hé, hé, hier zeg ik je, kom nou. <lacht> Pak me dan als je kan. Aai, ai, ai, je kan niet meer. Au, au, au, mijn benen, mijn benen. Ik word te oud om nog te hollen. Pak me dan als je... Ja, doe het zelf, ai, ai, ai. Ik ga wat rusten. Lekker slapen, laat rusten. Wat een oude zo. Wie gaat er nou slapen midden op de dag? Nou, ik gaan hem gewoon wakker met mijn oude klompen. Heeeen. op de pop, zat op de stoep. En hem wat vrolijk weer eten. Kijk, kijk, kijk. Kijk. Hé, wat hoor ik daar? Ik ben de sprekende krekel. Ik woon al meer dan honderd jaar in dit huis. Dan ben ik hier de baas. Zoals je wilt. Maar eerst zal ik jou de waarheid eens vertellen. Oh, nou, als het maar iets leuks is. <laughs> Kinderen die brutaal zijn tegen hun ouders zal het slecht vergaan. Ik brutaal? Ik maak er toch alleen maar een grapje tegen die stromen vader van me? Pas jij maar op met die grapjes. Let op mijn woorden, het zal slecht met jou aflopen. Met jou bedoel je? Hier, alsjeblieft. Oh. Dat was wel een beetje erg hard. Nou is die krekel helemaal plat. Gertie, ik voel me toch niet erg op mijn gemak. Zou die krekel gelijk hebben dat het slecht met me afloopt? Als Pinocchio beter geluisterd had, zou het hem vast een heleboel ellende bespaard zijn gebleven. Hij begon al dadelijk vreselijke honger te krijgen. En omdat er in de werkplaats niks te eten viel, werd die honger al gauw een heel erge honger. En daarna een ontzettende echte hongerhonger. Honger. Ondertussen werd het avond en er brak een vreselijk onweer los. De wind gierde om het huis en de regen kletterde tegen de ramen... Pinocchio wist maar niet wat hij moest doen. Zijn vader wakker maken, verder gaan met hongerleien of naar buiten gaan en proberen in het dorp wat eten te krijgen. En meteen wipte hij naar buiten. Een paar straten verder vond hij een bakker, maar die was gesloten. De arme Pinocchio liep kletsnat en rillend van de kou weer naar huis. Zo koud had hij het, dat hij thuis zijn voeten bovenop de kachel legde. En meteen viel hij in slaap. Hij droomde dat hij zulke warme voeten kreeg, dat het wel leek of ze in brand stonden. Nou, dat was niet alleen een droom, maar zijn voeten stonden werkelijk in brand. En ze verkoolden zelfs helemaal tot as. Zo vond zijn vader hem de volgende morgen. Maar jongen, wat is er met jou gebeurd? Waar zijn je voeten? Mijn voeten? Hoe kan het nou? Gisteren had ik ze nog... Je hebt ze op de kachel gelegd, Tomor. Hoe kon je dat nou doen? Nou, ik, ik zal alles vertellen. Maar geef me eerst alsjeblieft wat te eten. Ik trek helemaal krom van de honger. De oude timmerman kreeg opeens medelijden met de arme Pinocchio. Hij zat er ook zo zielig bij met zijn verbrande voeten. Eerst gaf hij hem een paar appels en een krentensnee... En daarna beloofde hij een paar splinternieuwe benen voor de pop te maken. Ondertussen vertelde Pinocchio wat hem allemaal overkomen was. Toen de voeten klaar waren, sprong Pinocchio opgewekt in het rond. Hoi, hoi, hoi, hoi. Ik kan weer lopen en springen. Ja, ja, ja, ja, ja. Hè? En weer kwade streken uithalen. Nee, vader. Ik ga werk zoeken. Want dan kan ik geld voor je verdienen. En dan hoeven we nooit meer armoede te leiden. Dat is mooi, jongen. Prima. Maar dan zal je toch eerst een vak moeten leren en naar school moeten gaan. Nou, dat is goed. Ga ik eerst wel even naar school. Dan leer ik de eerste dag rekenen. En de tweede dag schrijven. En de derde dag lezen. Ja, ja, zo eenvoudig is het niet. Als ik nou maar eerst eens dus een ABC-boek had om de letters van het alfabet te leren. Een ABC-boek. Oh, jongen, jongen, jongen. Als ik daar dan maar het geld voor had, hè. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey. ik krijg opeens een idee... Wacht maar, jongen. Ik moet even weg. De oude timmerman holde naar buiten en kwam binnen vijf minuten met een ABC-boek terug. Alleen miste hij zijn jas. Dat was wel vreemd. Toen Pinocchio ernaar vroeg, zei hij alleen maar... Ja, zoutie, die, die heb ik weggedaan. Het is toch veel te warm voor een jas, hè? Maar ondertussen zat hij te rillen bij de kachel. De volgende morgen ging Pinocchio naar school. Het nieuwe ABC-boek stijf onder zijn houten arm geklemd. Hij was vast van plan om maar eens flink te gaan leren. Maar opeens hoorde hij in een zijstraat muziek. Hé, hey, wat is er nou? Muziek? Wat zou er aan de hand zijn? Kijk eens wat de mensen. Heel wat de stad. Een marionettentheater. Dat is Leuk. Dat zou ik best willen zien. Nou, nah, kan morgen ook nog naar school gaan. Nou. Nah. Dat marionettentheater staat er misschien alleen maar vandaag. Hé hey, meneer, hoeveel kost dat om erin te mogen? Dat kost vier stuivers, jongeman. Oh jee, die heb ik niet. Nou, dat is dan jammer. Zou ik er niet in mogen inruilen voor... Uh, nou, uh, mijn schoenen bijvoorbeeld? Maar, wat moet ik daarmee? Ik heb niks anders. Uh, eens kijken, hè. Wat heb je daarvoor voor een dik hoek? hè? Huh? Nou, vooruit, dat is misschien wel vier stuivers waard en oud papier. Ja, maar dat is. Nou ja, graag of niet, je zegt het maar. Nou, vooruit dan maar. Hier, alsjeblieft. Ja, dank je. Ja, goed, hier, je kaartje. Alzierig voor mijn vader, want die zit nou te lelen bij de kachel. Nou ja, zo'n marionettenvoorstelling wil ik toch ook niet missen. Attenzione, attenzione! Il spettacolo commenceert! Signore, signorina, andiamo! Oh, het gaat beginnen, wat spannend! Pinocchio ging naar binnen en zocht een plaatsje op de eerste rij. Daar ging het gordijn al open. Hans Worst en Harlekein liepen houterig over het kleine toneeltje. Maar nauwelijks zagen ze Pinocchio of ze riepen luid. Hé, hey, daar heb je Pinocchio! En ze sleurden hem op het toneel, sloegen hem op de schouders en begroeten hem als een echte broer. Maar de mensen in de zaal werden onrustig en riepen doorgaan, doorgaan met de voorstelling. Maar de marionetten luisterden niet en sprongen en dansten in een kringetje om Pinocchio heen. Opeens kwam de baas van het marionettentheater eraan. Meteen werd het doodstil. Geen wonder, want de poppenkastbaas was een vreselijk woest uitziende kerel met een inktzwarte baard helemaal tot aan de grond. Kom jij maar eens mee, ventje, bulderde hij tegen Pinocchio en stopte hem in een jutezak. S'avonds werd Pinocchio weer uit de zak gehaald. Hij knipperde met zijn ogen en zag een groot vuur waarboven een schapenbout hing te braden. Zo! gromde de poppenkastbaas. Ik zie dat jij van droog hout bent gemaakt. Dat komt goed uit, want mijn brandhout raakt op. Ik zal jou meteen maar in mootjes hakken. Nee, niet doen. Ik wil niet dood. Help! De woeste poppenkastbaas werd meteen ontroerd. Nou, dan moet je niet beginnen te huilen, snotterde hij. Daar, daar kan ik niet tegen. Daar vat ik zelf zo huilerig van. Een tijdje zaten ze samen te snikken en te jammeren. Maar toen zag de man dat het vuur bijna was opgebrand... terwijl de schapenbouw nog lang niet gaar was. En dat beviel hem niks. Ik zal toch hout nodig hebben voor het vuur, gromde hij. Daarom zal ik Harlekijn maar nemen en die op het vuur gooien. Harlekijn die rustig aan de muur hing, schrok hiervan zo... dat al zijn draadjes ervan in de war raakten. Nee, dat, dat wil ik niet. Ik wil niet dat die arme Harlekein sterft voor mij. Gooi dan mij maar op het vuur. Nou begonnen ze alle drie te snikken en te snotteren. Nee, nee, ik kan het niet tegen. Huilde de poppenkaspaas. Ga maar, ga maar weg, jullie, ik... Ik kan het niet meer aan. En de woest uitziende kerel stuurde Pinocchio de deur uit... en gaf hem nog vijf goudstukken toe. Een vreemde man. Pinocchio, dolblij met de goudstukken... besloot eerst een nieuwe jas voor zijn vader te kopen. Maar hij had nog geen tien passen gedaan... of daar verschenen twee duistere figuren in de straat. Kijk, kijk. Wat ziet mijn oog? Daar heb je de brave Pinocchio. Wie bent u? Ik ben de kreupele vos. En ik de blinde kat. Nou ja, maar samen redden wij ons best. Wij zijn een swingenstel. Nou, ik wens jullie een goede reis. Maar ik moet nou naar de winkel om een jas voor mijn vader te kopen. Zo, zo, zo. En heb je dan wel geld bij je? Nou maar op. Kijk maar. Vijf gouden stukken. Ik bedoel, dan moet je oppassen dat je geen slechte lieden tegenkomt, rovers en zo. Nee hoor, kijk wel uit. Ja, ja, slim, slim, slim. Maar zeg, zou jij die goudstukken niet willen verdubbelen? Hoezo? Nou, zou jij van die armzalige vijf goudstukken dan niet tien willen maken? Of honderd, of misschien wel duizend? Hoe kan dat nou? Nou, dan moet je met ons meegaan. Dan brengen we jou naar het wonderveld. had Hartje idee. Daar groeit het goud zo aan de bomen. ja. Oh, nou, ja, maar ik wou eerst even naar mijn vader gaan om hem te verrassen. Met die paar goudstukken? Nou, dat is maf. Ik denk dat je vader pas echt blij is als je met duizend goudstukken thuis komt. Mm, misschien heb je wel gelijk. Altijd. Het is deze kant op. Kom maar mee. idee? Zo gingen ze op stap. Tegen de avond kwamen ze bij een herberg terecht. Zullen we hier maar wat gaan eten? Nou, dat sla ik niet af. Tja, alleen jammer genoeg heb ik last van mijn maag. Hè? En mag ik van de dokter alleen maar pudding eten... en aardbeien met slagroom en het duurste soort vlees... en heel oude wijn erbij. Ja, het is treurig. Vreemd? Ja, maar, nou, ons plantje. Kijk, die goudstukken, die brengen we naar het wonderveld. Waar die goudbomen groeien? Precies. Kijk, alles wat je hebt te doen is een holletje in de grond te maken, een goudstuk erin te leggen, een beetje water erbij en dan maar wachten tot er een goudboom groeit. Hoe is dat nou mogelijk? Ja, dat vragen wij ons ook wel eens af. Nou, dan gaan we er maar meteen naartoe. Nou, het is nogal donker nu, hè? we kunnen beter hier wat gaan slapen. En dan morgenochtend vroeg gaan we meteen op pad. Spits idee toch? Ah oh ja, ja. Helemaal te gek. De waardin bracht ze naar hun kamers en Pinocchio viel bijna onmiddellijk in slaap. Om vijf uur werd hij weer wakker, maar vreemd. De kreupele vos en de blinde kat waren verdwenen. Ze hadden nog vergeten te betalen ook. Pinocchio gaf de waardin een goudstuk en stapte de donkere nacht in zijn twee vrienden achterna. Brrr, wat is hier, hier donker? Ik kan niks zien! Hoe kan ik nou ooit de weg vinden naar het wonderveld? Wat hoor ik nou voor geritsel? Wat is dat? Het lijkt wel. Ik uh, uh, zie twee donkere schimmen in kolenzakken. Help, het zijn rovers! Wegwezen! Je geld op je leven! Ze zitten achter me. Achterna, lopen! Straks stil, jij! Stop! Ze komen steeds dichterbij. Oh, gelukkig. Ah, er staat een huisje. Misschien kan ik me daarvoor. bergen. Daar is de voordeur. Hallo? Hallo? Is er iemand? Doe open. Vlug. Kom hier. Hier, zeg ik je. Help. Doe open. Oh, daar zie ik een meisje voor het raam. Hé, hey, meisje met je blauwe haren. Doe alsjeblieft open. Ik word achterna gezeten door een bende rovers. Hij Iedereen is dood. Wat jij dan? Ik ben ook dood. Ik wacht alleen tot een rijnwapen komt Waar! Wat vreselijk. Waar moet ik nou naartoe? Zo, daar hebben we jou, Pinocchio. En kom nou maar op met die goudstukken. Hoe weet jij dat ik Pinocchio heet? <laughs> Lopers weten altijd alles. Nou, dan weet je meteen ook dat je die goudstukken nooit van me krijgt. Zo, zo. Kijk, kijk. Tegenstribbelen, hè? Nou, daar weten we wel een middeltje op. Wat zullen wij met hem doen, makker? Laten we hem ophangen aan die grote eikenboom. Nee, niet doen. Dat kan ik niet tegen. Dan moet je ons die goudstukken maar geven. Kom, makker. Geef mij dat stuk touwis. Maar hoe Pinocchio ook tegenstrippelde, de twee rovers hingen het Pinocchio op aan een dikke eikentak. Daarna gingen ze op het gras zitten wachten tot Pinocchio de goudstukken zou laten vallen. Maar Pinocchio deed niets. Na een tijdje namen de rovers hun hoed af, zeiden, wel bekomen het u en gingen er van door. Toen de zon eindelijk opkwam, keek het meisje met de blauwe haren nog eens uit het raam en zag de arme Pinocchio. Hoewel zij dood was, kreeg ze toch opeens medelijden, want zo'n meisje was het. Ze klapte drie keer in haar handen en een prachtige poedel, gekleed in een rood fluwelen pak met diamantenknopen, verscheen in de deuropening. Vooruit je van mij. en de koetsier koos het lichtgele rijtuig... met de chocoladekleurige kussens... spande 200 paar witte muizen in... en vertrok tegen de middag. Binnen vijf minuten was hij weer terug. De muizen werden weer uitgespannen... wat nog eens een halve dag kostte... en daarna werd Pinocchio op een bed van Parlemoer gelegd. Het meisje dat eigenlijk een vee was van beroep... liet onmiddellijk drie dokters komen... een raaf, een steenuil en de sprekende krekel. En de krekel zei, Ik ken deze pop. Dit is Pinocchio, een deugniet die zijn vader veel verdriet heeft gedaan. Toen Pinocchio dit hoorde, begon hij te beven. Hij verborg zijn gezicht onder de lakens om niet te laten merken dat hij huilde. De vee maakte onmiddellijk een bitter drankje voor hem klaar... en in een wip was Pinocchio weer helemaal de oude. Vertel nu eens wat er allemaal gebeurd is. En Pinocchio vertelde van de woeste poppenkastbaas... van de vos en de kat... en van de rovers die hem hadden opgehangen... omdat hij de goudstukken niet wilde geven. En waar zijn die goudstukken dan nu? Ach, dat is nou juist zo erg. Die ben ik verloren. Zodra Pinocchio die leugen had uitgesproken, werd zijn neus wel twee vingers langer. En waar heb je ze dan verloren? In het bos, hier vlakbij. Meteen begon de neus van Pinocchio weer een heel stuk te groeien. Nou, laten we dan gaan zoeken. Eh, uh, <coughs> nee, uh, uh, wacht eens. Uh, <coughs> ja, nou weet ik het ineens weer. Ik heb de goudstukken per ongeluk ingeslikt. Bij deze derde leugen werd zijn neus zo lang dat hij zich niet meer kon omdraaien zonder zijn neus tegen de muur of de ramen te stoten. Daar komt de als je jokt. Pinocchio begon te jammeren en te klagen en beloofde met de hand op zijn houten hart dat hij nooit meer zou jokken. Nou, goed dan. De vee klapte in haar handen en op dat teken kwamen er duizend grote vogels en die pikten met z'n allen de neus weer kort. Pinocchio dankte de vee hartelijk en ging dadelijk op weg om de goudstukken naar zijn vader te brengen. Tenminste, dat was hij van plan. Ai, ai, ai. Hoe gaat het toch met jou, blinde mafkat? Net zo slecht als met jou, kreupele vos ja, ja, het zijn slechte tijden voor een paar boosdoeners als wij. Ps, ps, ps, ps. Kijkers. Daar komt Pinocchio aan. Nee, goed dat wij ons vannacht vermomd hadden met die kolenzakken. Anders zouden we ons nu vast herkennen. Slim, slim, slim. Hallo, daar ben ik weer. Nee, maar daar heb je onze beste brave Pinocchio. Waar heb jij toch al die tijd gezeten, blitse boy? Oh, dat is een heel verhaal. Ik ben van de rovers overvallen. Nee, toch? Ja, ze wou mijn goudstukken afpakken. top toppunt. Maar ik ben op de vlucht geslagen. Heel verstandig. En ze hebben me ingehaald en ze hebben me opgehangen aan een grote eik. Vreselijk. Zoiets heb ik nog nooit gehoord. In wat voor wereld moeten wij toch leven? Ik kan daar maar niet over uit. Maar goed, die goudstukken, hoe zit het daarmee? Die heb ik nog. Gelukkig. Ja, ik ga ze nou meteen naar mijn vader brengen. Heel verstandig. Eh, ja, maar dat wonderveld, daar zouden we toch naartoe gaan. Om het goud leuk in de grond te stoppen. Zodat er een goudboom gaat groeien, weet je nog? Ik heb nou geen tijd. Jammer, het is vandaag juist prima weer om te zaaien. Snuf, snuf. snuf. Oh ja. Ik ruik het goud. Veel goud. Hmm. Nou ja, eventjes kunnen we wel gaan. Heel verstandig. Kom maar mee. Had je idee? En daar gingen ze. Er was toch maar weinig voor nodig om Pinocchio te bepraten. Oh, oh. Als hij maar even in de sluwe ogen van de vos had gekeken... dan had hij zich waarschijnlijk wel bedacht. Maar ja. Na een half uur bereikten ze het wonderveld dat precies leek op een gewoon weiland. Zo, we zijn er. Nou, laten we maar meteen beginnen. Dan graven we hier een klein listig kuiltje. En daar een, en daar, en daar nog een vierde. Zo, dan stoppen we daar die glimmende goudstukken in. Zo, ja. Mooi, juist. Nou, een beetje water eroverheen. Uit deze sloot. Zo, het is helemaal te gek, hè. Ja, een handje vol water, dat is wel genoeg. Zo, boeps. En wat nou? Ja, nu kunnen we beter weggaan. Ons werk is af. We hebben hier niets meer te zoeken. Maar als je nu over een halve dag terugkomt... dan staat hier een boom vol rinkelende goudstukken. <laughs> Achikide, ping, pingpinkassa. Geweldig. Hoe kan ik jullie ooit bedanken? Oh, laat me zitten, ventje. We zijn tenslotte je vrienden. En onthoud dit maar. Van je vrienden moet je het maar hebben. Nou, dan ga gaat maar een eindje om. Slim, slim. Nou, dag, Pinocchio. Bye, bye. Toedeloen. Ach, ach, die domme Pinocchio. Het is toch wel een nadeel om een houten kop te hebben en iedereen maar te geloven. Natuurlijk waren smiddags de goudstukken verdwenen. Pinocchio holde meteen naar de stad om bij de rechter de twee dieven aan te klagen. De rechter... Een grote aap van het type gorilla luisterde aandachtig en zelfs ontroerd naar het hele verhaal. Ten slotte belde hij om twee agenten en zei, Die arme Pinocchio is van zijn goudstukken beroofd. Stop hem onmiddellijk in de gevangenis. En ondanks hevige pruttel werd Pinocchio in een torenhol gestopt waar hij vier maanden moest blijven. Eindelijk, na vier maanden, kwam er een andere regering en werden alle misdadigers vrijgelaten. Blij holde Pinocchio naar huis vastbesloten om zich nu door niemand meer te laten tegenhouden. En brutaal als hij was, liep hij dwars door een tuin met appelbomen heen. En hij had juist wel trek in een appeltje. Maar alle donders, daar raakte zijn voet in een vossenklem. De stalen klauwen knepen zo hard in zijn voet... dat als Pinocchio een schroevendraaier bij zich had gehad... hij zijn eigen benen misschien wel had afgeschroefd. Eindelijk, na veel hulpgeroep, kwam er een boer op hem af. mens, daar hebben we dan toch eindelijk een kippendief. Ik een kippendief? Hoe komt u erbij? Ja, ja, ja, ja daar heb ik je toch te pakken. Ik zal jou maar eens even een fikse straf geven. Ja, ik zal jou in de ketting leggen. Dan mag je voortaan voor waakhond spelen... Want de vorige waakhond is vanaf gestorven, het arme beest. En die arme Pinocchio werd meteen vastgeklonken aan een zware ketting en hij moest slapen in een hondenhok. Maar midden in de nacht werd hij wakker van een vreemd getrippel. Vier marters liepen bij het kippenhok. Een van de diertjes liep naar Pinocchio toe en zei: Gompelenhokkie, wie ben jij? Ik ben Pinocchio, de nieuwe waakhond. "Pusje, poesie zullen wij dezelfde afspraak maken als met de vorige waakhond? Wat was het dan? Nou, dan stelen we acht kippetjes, zeven voor ons en één voor jou. Maar dan moet jij beloven dat je niet gaat beloffen. Nou, dat zien we dan wel. Gaan jullie maar naar binnen in het kippenhok. Holderdoosje, doosje, wat spannend toch telkens weer. Zo, nou gauw de grendel ervoor. Die zit er gevangen. Wolf, Wolf, Wolf! Tot zonder mensen, ik hoor blaffen. Dat ben ik, Wolf. Alsjeblieft, er zitten vier marters in mijn kippenhok. Die heb ik gevangen. Dondertage, dat heb jij goed gedaan, mijn jong. Ja, dat vind ik ook. Ja, je bent er maar een dekselse knaap, hè. Jij mag blijven als waakhond. Oh, ik dacht dat ik als beloning misschien wel vrij naar huis mocht gaan. Ja, yeah, ja, yeah, dat is nou ook wat, hè. Nou ja, we zullen er maar geen botten over breken. Toe dan maar. Ik zal even de ketting losmaken. Hoera, hoera. Eindelijk kan ik dan toch wel mijn vader toe. En voor de zoveelste maal ging Pinocchio weer op weg naar huis. Hij rende door het dal en door een groot bos, tot hij bij het strand kwam dat zwart zag van de mensen. Pinocchio vroeg wat er aan de hand was aan een dun vrouwtje. Nou, dat is gauw verteld. Zie je dat kleine bootje daar? Daar begint tussen die woeste golven. Daar is een oude vader bezig te verdrinken. Hij is wanhopig op zoek naar zijn zoon en hoopt hem aan de overkant van het water te vinden. Maar ik geloof nooit dat hij het redt. Maar dat is mijn vader! Pinocchio begon wild te zwaaien met zijn zakdoek. Even leek het alsof de vader terugzwaaide, maar toen verdween hij jammerlijk in de golven. Pinocchio dook pardoes in de kokende zee. De mensen keken hem verbijsterd na. Gelukkig was Pinocchio van hout en bleef hij prima drijven. Bovendien kon hij rugslag zwemmen en schoolslag en ook nog water trappelen. En dat deed hij ombeurten. En na een vreselijke nacht vol zware stormen kwam hij tenslotte op een eiland terecht. Omdat hij verging van de honger en bedelen niks hielp, besloot hij een meisje te helpen met het sjouwen van kruiken water. Terwijl hij daarmee bezig was en haar wat beter bekeek... zag hij dat het diezelfde lieve vee uit het witte huisje was. En toen kreeg hij een gevoel als hij nog nooit eerder had gehad. En opeens had hij nog maar één verlangen. Een echte levende jongen te worden. Misschien kan ik je daar wel bij helpen. Maar dan zul je eerst, net als alle gewone jongens, naar school moeten gaan. Dat was nou weer minder leuk. Maar toch ging Pinocchio de volgende dag ijverig naar school. Hij deed goed zijn best met rekenen en de taal van de gewone mensen te leren. En al gauw was hij de beste van de klas. Maar sommige jongens die jaloers waren bedachten van alles om hem te plagen. Dikwijls kwam Pinocchio daardoor in de grootste ellende terecht. Maar hij hield vol. Tot dat. Hé, hey. st, Pinocchio. Hé, hey, vriend Oliepip. Wat sta jij daar geheimzinnig achter die boom? Sst. stil. Ik sta hier te wachten. Waarop? Nou, tot de wagen langs komt om ons speelgoedland te brengen. Speelgoedland, wat is dat? Heb je er nog nooit voor gehoord? <laughs> Dan hoef je nooit te leren of te werken. Alleen maar spelen van morgens vroeg tot laat. En hoe kom je daar? Met de ezelwagen. Ga je mee? Ik zou best willen... Maar ik heb de vee beloofd dat ik nooit meer weg zou lopen. Ja, dat is jammer. We zijn wel met honderd jongens. Jammer dat je er niet bij kan zijn. Ha, je zult heel wat pret missen. Ha, er komt de wagen al aan. Ach ja, het duurde niet lang of Pinocchio was zijn goede voornemens alweer vergeten. Omdat er geen plaats meer was in de wagen... sprong Pinocchio bovenop een van de ezeltjes die de wagen voortrokken. En toen gebeurde er iets vreemds. Het was net... Of het ezeltje tegen hem praten, Maar toch zag je zijn mond niet bewegen. Domkop, ik kom je waarschuwen. Ga niet naar speelgoedland. Dan word je net zo ongelukkig als ik. En prompt begon het ezeltje te huilen. En het waren echte mensentranen. Pinocchio begreep er niets van. En moest er de hele verdere reis aan denken. Maar daar waren ze al in speelgoedland. Het was me er een pret en een lawaai. Overal speelde jongens tikkertje en voetje van de vloer en er werd gelachen en limonade gedronken. En overal stonden draaimolens en poppenkasten en van alles en nog wat. Het was precies zoals Oli Pitt verteld had. Vijf maanden lang duurde dit feest. Toen op een ochtend deed Pinocchio een afschuwelijke ontdekking. Ik krijg opeens een pijn in mijn rug. Ik moet me bukken. Oh. Wat gebeurt er allemaal? Help, Pinocchio. Jij wordt een ezel. En ik ook? Ik krijg opeens een staart. Ik neem ja, je. Uh, uh, uh, uh. Wel, wel. Het is zover zie ik. Jullie zijn dus in ezels veranderd. Ja, jongens, vroeg of laat gebeurt dat met iedereen in Speelgoedland. Toen Doordat de kinderen alleen maar spelen en nooit iets leren, veranderen ze vanzelf in ezeltjes. Maar dat geeft niet, want die ezeltjes kan ik mooi verkopen. Ja, ja. En zo werd Pinocchio verkocht aan een circusdirecteur. En die verkocht hem weer aan een koopman. Maar de koopman gooide de ezel in het water, want hij wilde van de huid een trommelvel maken. Maar van de schrik en het zoute water werd Pinocchio van een ezel weer een echte marionet. Maar terwijl hij naar de kant zwom, stak een reusachtige haai zijn kop boven water en hap, slik! Daar verdween Pinocchio in de buik van de haai. Het was een ontzettend... Den donker. Eerst zag Pinocchio niets. Maar na lang duren meende hij in de verte een zwak lichtje te zien. Op handen en voeten strompelde hij er naartoe. Nu en dan uitgeleidend in een plasvet. Hoe verder hij ging, hoe helderder het lichtje werd. En opeens, voorbij een bocht, zag hij een klein gedekt tafeltje met een brandende kaas erop. Aan het tafeltje zat een oude gebogen man met een sneeuwwitte baard. Pinocchio keek wat beter en kon zijn ogen niet geloven. Zijn hart klopte in zijn keel en hij wilde lachen en huilen tegelijk. Opeens gaf hij een gil en riep... Toen vertelde Pinocchio alles wat hem overkomen was. En telkens schoten hun allebei de tranen in de ogen. Ik vind het hier een beetje ongezellig. Waarom gaan we niet naar buiten? Ja, dat zit ik me nu al twee jaar af te vragen. Maar hoe moet het dan dat we buiten zijn? Ik kan niet zwemmen, jongen. Nou, vertrouw maar op mij, vader. Loop maar achter me aan. Niet zo vlug, jongen, het is je spekblad. Kijk, daar in de verte is het keelgat. Daar moeten we door. Help, wat gebeurt er? De haai begint te bliezen. Help, help, vader! Waar bent u? Hier, in het water. Help me, ik verdrink. Hier ben ik al. Houd die zich maar aan mij vast. Wacht, daar drijft een stuk hout. Als ik dat te pakken krijg. Ah, zo, bovenop. Hoi, ah. hoi, hoi, salamanders nog maar toe. We drijven naar het strand. Ah, gelukkig, we zijn gered. Ze kwamen op het strand terecht en liepen naar hun geboorteplaats terug. Onderweg kwamen ze allerlei bekenden tegen oliepit, de blinde kat en de kreupele vos. En Pinocchio was zo blij dat hij zijn vader weer terug had, dat hij geweldig zijn best deed een goede zoon te zijn. Hij werkte dag en nacht en deed alles om het zijn vader naar de zin te maken. En toen op een nacht gebeurde het wonder dat de vee hem eens had beloofd. Pinocchio, de stijve houten marionet, veranderde in een Echte jongen met kastanjebruin haar en heldere blauwe ogen waar de levenslust uitspatte. En zo blij was Pinocchio dat hij onmiddellijk alles opschreef in een groot dik boek. En zo komt het dat de wonderlijke geschiedenis van Pinocchio tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. En nog steeds wordt doorverteld.